9 uur, maar net wel met het NWS-journaal.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 Het weer, vannacht aan de kust, misschien nog een bui. koelt af tot een graad of 6. Morgen overdag weer veel bewolking. Met vooral in het noordwesten kans op buien. En dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Nu, bij Macro, waanzinnige stickeractie. Plak zomaar 10% extra korting. Kom ze halen, die stickers. En plak die korting straks op uw kerstinkopen, een flatscreen, de kogelbiefstuk. Bij Macro gaat iedereen er wel op vooruit. Macro, partner voor ondernemen Nederland.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Luc Ickink. Goedenavond, het is drie minuten over negen. Straks gaan we praten over de Michelin-sterren met onder andere Julius Jaspers. Uh, presenteert topchef, schrijft boeken, bak en bakt en braadt zelf ook nog eens wat, toch? neem, neem ik aan. Elke uh, dag. <laughs> ja, ik kon net zeggen. Ik kon net uit de keuken. Ja, gelukkig. Wat heb je gemaakt? Uh, een uh, chicken curry van kippendijen met een yellow uh, Thai curry. En is dat dan alleen maar voor, je, voor jezelf en familie? En voor, de, en voor de vrouw en voor mijn dochter. Oké, okay, maar je, je vindt het nog wel leuk om ook, om ook persoonlijk zelf iets leuks te maken? Totale relaxation. Wie doet dan de avond. Elke dag. De andere. Dat is echt mijn probleem met koken. Ik heb nee, maar zin als ik afwas. klaar ben met koken is de afwas van het koken is al gebeurd. Alleen nog de borden en de dingen. Maar ja, de reet is allemaal schoon. Je moet alles oh. afwassen terwijl je het maakt. Ja, tuurlijk. En opruimen. Tuurlijk. Dat mijn vader ook altijd. Hm. Jamie, van de je, Jamie van Heijen heb je meegenomen. je ja. meegenomen. zeer snel aanstormend chef-talent. Oh. Goedenavond. Goedenavond. Uh, geen ster voor jou vandaag, want je restaurant bestaat nog niet zo lang. Dus dat is niet zo gek. Nee. Uh, maar wanneer ga je erin pakken? Dat weet je nooit. Au. Nee? Ah. Nou. Nee. Volgend jaar? Dat lijkt me vrij snel. Moet je niet een beetje arrogant zijn voor als chef dat je... ik ga hem pakken ook, zeg. Hoeft dat niet? Ik vind dat dat niet hoeft. Nee? Nee, zeker niet. Maar dat lijkt je te snel over een jaar? Dat lijkt me erg snel. weet je, het is een beoordeling van iemand anders. Het is niet zo dat ik niet mijn best ga doen, maar... Ja, het is nog steeds hun beoordeling. Ja. Straks gaan we erover doorpraten. Uh, we gaan ook praten met Erben Wennemars. Erben, wat heb jij vandaag gegeten? Um, ik heb vandaag uh, uh, uh, een stukje uh, ik heb aardappelen en ik heb broccoli gegeten. Oh, ja. zelfgemaakt? Nee, ja. nee, nee. Ben je nee, een nee. beetje een kok? Nee, ik ben helemaal geen kok. Ik kan één gerecht en dat, dat, dat, dat, dat, dat is ah, pannenkoeken. Ik ben chef, pan, chef pannenkoeken. Oh, ja. Ja, dan, heb dan heb ik inderdaad ook. Dat is voor mij ook, is dan ook met drie pannen. En dan ook wel. Dat zodra de pannenkoek op tafel staan, Moeten alle pannen en alle afwas. Alle afwas moet gewoon weg zijn. Dat is dan mijn, mijn uitdaging. Het moet snel en efficiënt. Want ja. je kan ja. niet eten als er nog. Nou, veel op het aanrecht staat. Nee, nou, je kan ik wel, maar je moet toch een ergens een beetje een sport van maken. En ik heb echt helaas... <lacht> voor mij is, eten is gewoon echt... Uh, dat zijn gewoon uh, voedings. Dat is dus, dus, dus gewoon alleen maar... De voedingwaarde vind ik belangrijk, maar ik ben helaas niet... Uh, het is echt noodzakelijk. Maar toen jij nog komt je... Te nu nu sport je ook heel veel. En ja. dan, toen je nog schaatsen misschien nog wel meer, ja, Dus meer... Uh, had je echt een strikt dieet, denk ik. Niet? Ja, zeker. zeker. Maar, en ik heb, nee, dus, dus ik let, let alleen maar een beetje op mijn calorieën... dat ik gewoon niet te veel eet en niet... Ook saai eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, nou, ik vind, ja, nee, ik heb, uh, nee, ik, voor mij is echt noodzakelijk eten. Hmm. Ja, gaan helaas. Ja, gaan... sorry. Ja, uh... Zit er echt mensen aan te kijken? Ja, ja, en dat ja, ja, van, nou Ja, ja dit is echt heel, is ik ga, ik... Ja, ja. Ik Hoe is, is het mogelijk? is mogelijk? ik kies dat ze mensen natuurlijk ja, helemaal niet die ja, Tuurlijk wel, natuurlijk wel. Ja. Ja. Uh, en we gaan met jou niet praten over eten, maar over Zwem Kramer. Ja. Met Sven Kramer ook. Die zien we de ja. komende zes weken niet op de baan. Nee. En waarom dat is en hoe hij daarmee omgaat, dat gaan we, zo we, gaan we straks bespreken. over spreken. Um, gefeliciteerd met Peck. Ja, ja, Leuk, ja wat, wat wil je nog even herhalen? Heel kort. Ja. Nou, nee. met Pack, 2-2 tegen Twente. Dank je wel. Nou, jij nog gefeliciteerd met één puntje? Ja, zijn blij Want mee. eigenlijk hadden we er drie moeten krijgen. Dat is misschien wel waar, ja. ja. Straks meer. Wil je niet alleen luisteren, maar ook kijken? Check dan de webcam op radio1.nl. Meepraten via Twitter. Dat kan bnntd of luk. Bloks in Amersfoort, Bordeaux in Amsterdam, in Amsterdam. <applaus> Gafelsland in de Geenwijk, Antinkuisine, in Den Haag. Nou, daar kwamen ze door, De restaurants die uh, een Michelin-ster hebben gekregen. in Nederland ah. keek vandaag in spanning naar Maastricht. Daar maakte Michelin namelijk bekend welke restaurants zich mogen scharen. Achter de haute van ons land. Julius Jaspers, zelf ja, en bekend, dus onder andere van Topchef. Um, we gaan zo meteen met jou erover doorpraten. Jamie van Heijen heb je meegenomen. Je hebt dus geen ster gewonnen. Maar goed, je restaurant bestaat anderhalf jaar die je hebt opgericht, geopend. Uh. Uh. Anderhalve, maand. Anderhalve, maand. Anderhalve, maand. Anderhalve maand. Anderhalve maand, pardon. Ja, sorry, je hebt gelijk. Anderhalve maand, inderdaad. Um, uh, toch is er een beetje misschien een kleine teleurstelling in Nederland... dat we niet nog een derde sterrenrestaurant hebben erbij gekregen. Is dat zo? Ja, ik vraag me dan altijd af bij wie die teleurstelling is. Die is, is die bij, bij het grote publiek die houden van heel lekker eten... of is dat voornamelijk bij de chefs die al jarenlang heel hard werken twee sterren hebben en nu wel eens eindelijk die derde ster willen krijgen. Dus bij, bij wie is die teleurstelling groot? Nou, zelfs bij mij al wel een beetje, denk ik. Omdat je toch, je, je wil toch iets, iets winnen als Nederland zijnde. En nou, zo'n derde hebben, ster is beter dan twee sterren. We hebben vier uh, nieuwe, zeg ik het goed? Vier nieuwe sterrenrestaurants en twee, eigenlijk drie uh, nieuwe twee sterrenrestaurants. Ja, ja, ik vind dat een mooie... Ja. Goed, ja. goed, goed genoeg voor, voor nu. Ja, het, het, het is natuurlijk fantastisch voor de gastronomie als er een derde ster valt. Maar wanneer dat gebeurt, daar zijn zoveel voorspellingen over gegeven... en dat zul je nooit weten. Het, iedereen was ervan overtuigd dat hij zou vallen. Ja, ja. En dan gebeurt het niet. Hoe moeilijk is het dan om, om zo'n derde ster te krijgen? Nou, dat, uh, dat zie je wel. Dat uh, Jonnie Boer en Sergio Herman al jarenlang op eenzame ja. hoogte... Staan. En dat daar heel veel restaurants, of een aantal twee sterrenrestaurants... heel dichtbij in de buurt komen. En dat zelfs ook wel uh, regelmatig evenaren. Maar kennelijk vindt Michelin regelmatig niet voldoende. En willen ze dat gewoon elke dag zien. Ja. Ja. Want ze, ze, Continuïteit, daar ze, gaat het om. Er wordt wel eens gezegd, ze zijn een beetje, een beetje voorzichtig. Vind jij dat ook, Jamie? Sorry? Dat ze te voorzichtig zijn met, met het uitdelen van de sterren. Ja, of misschien wel de chefs, want er wordt gewoon heel veel in één stijl gekookt. En ik denk dat het steeds belangrijker wordt dat je gewoon je eigen ding blijft doen... en dat heel continu kan uitvoeren. Maar dat, ze, dat, dat de chef-koks misschien wel te voorzichtig zijn in wat zij maken. Ja, ik bedoel, het is, uh, je hoeft niet per se de twee die nu op één zijn te evenaren... maar je kan het ook best met een eigen, uh, eigen stijl, een eigen draai, maar heel continu. Ja, dan moet je dus risico's nemen eigenlijk. Uh, ja, durven. Ja, ja, ja. Uh, nou, ik denk dat Michelin ook wel uh, heel goed nadenkt. voordat ze van 1 naar 2. en zeker van 2 naar 3 gaan. Want de economische aspecten zijn natuurlijk gigantisch. Zowel uh, heen. Als misschien ook is dat, wel Is, zo, ja, is terug. het, is het, is het zo'n verschil om twee sterren of drie sterren ja, op de deur te ja, staan? Ja. Ja? Wat, wat is dan het verschil? Als je het heel simpel wil uitleggen. Kijk, als je een ster krijgt, zet je een tandje erbij. Je geeft de, beurt, de, de, de, de, je geeft de boel een beurt en je doet wat aan de keuken. En bij de tweede ster dan gaat er een verbouwing tegenaan. En bij de derde ster dan ga je naar Frankrijk een heel nieuw servies kopen. <laughs> ja, maar, <laughs> dat is één. Ja, maar, Julius, ik, ik ken Johnny en Therese vrij goed eigenlijk. Ja. Ja? Maar zouden die mensen ook niet een keertje blij zijn van weg met die derde ster en gewoon niet die druk van ik altijd denk maar moeten presteren? Ik denk het zomaar. Want het is namelijk die, die mensen die hebben gewoon, ja, die werken zeven dagen in de week, ja. die werken de hele dag en niks mag fout gaan. Ja. Ik vind het geweldig wat voor een enorme drive die mensen Honderd hebben. 100 man hebben ze in dienst. Ja, fantastisch. Dus Je kan ook niet zomaar zeggen: ik haal die sterren van de muur en uh, nee. ik ga nu lekker mijn gang. Want het, ja. ja, weet je, je zit in die, in die sleur omhoog. Ja. En daar kom je niet meer uit. Maar met zo'n zo bedrijf zonder Johnny Interesse is het ook. die, die, die, moet, die moet er ook altijd zelf aanwezig zijn. Ja. Nou ja, dat, dat is, dat is ook druk. Dat is ook een, een groot uh, ding, denk ik. Hè? Denk ik ja. Waar Michelin naar kijkt. Hoe, hoe vaak ben je er en vooral hoe vaak ben je er niet? Je, je hebt natuurlijk heel veel fantastische koks die het heel goed voor elkaar hebben ja. en goed geregeld hebben. En een tweede zaak beginnen en misschien een derde zaak. En een reisje en een klusje ja. en een dingetje hier en een dingetje ja. daar. Ja, daar wordt natuurlijk ook naar gekeken. Hoe vaak ben je in de zaken aanwezig? En uh, ja, sta je nog wel achter de kachel? Het kan een last zijn. Uh, Jamie, jij hebt in een meerdere sterrenrestaurants gewerkt uh, als souschef. Onder andere bij Ron Blauw. Ja. Uh, hoe is dat zo'n dag als vandaag dat bekend wordt gemaakt? Of je de ster houdt of er misschien wel een bij krijgt? Hoe gaat dat? Uh, nou ja, ik was nog steeds wel... Uh, ik vond het nog steeds spannend of Ron wel of niet uh, het zou houden erbij zou krijgen. Ik bedoel, dat volg je wel op de voet. En zitten jullie uh, allemaal bij elkaar in, uh, in de keuken te wachten? Nee, er, stond, uh, er was een livestream, want ik ben niet naar Maastricht geweest vanochtend. Maar toen zaten we wel met de hele keukenbrigade achter de computer eventjes. Uh, <lacht> waar we waren iets eerder begonnen, zodat je uh, iedereen zijn plas af had. Yeah. En dan konden we even een kwartiertje kijken, ja. ja. Ja, dat je even een kleine pauze had in ieder geval. Ja, om ja. Om te kijken. Maar dat ja. was net zo spannend. Hè? Die livestream maar af en toe even het beeld bevoor. Ja, waarbij Ik werd uh... gek ervan. <laughs> ja. En waarbij er toch nog iemand uh, net te laat was... dat ik uh, chef nog heel even door beeld zag lopen. Ja, ja, ja. <laughs> We praten zo meteen met jullie verder onder andere hierover. Uh, blijf lekker zitten. Dit is Ed's Face Down. laat is dat Face down. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Het is hier gezellig in de studio. Ja. Met onder andere Erbe Wennemars. Uh, drie pleegkinderen zijn weggehaald bij een Brits koppel. En de reden is nogal schimmig, een beetje vreemd. Engeland is boos en zometeen hoor je waarom. Check ook onze Facebook ondertussen. Facebook.com slash Vind je onder andere de filmpjes van onze eigen badder Piet. Die BNners met de roe te lijf gaan. Ja. Ben jij al met de roe te lijf gegaan, Erbe? N nee, zeker niet. laat jij niet gebeuren. Nee, nee, nee, nee. Hou op zich. Jij schrijft elke maandag aan als ja. onze sportexpert. We ja. blikken terug op een sportweekend. En daarin was er weer succes voor deze man. En dan zit het heel dicht op elkaar. En dan is de vraag of hier de tijd van uh, Blokhuizen wordt verbeterd. Het antwoord is gegeven. Nieuwbaar record 1662. En daarmee de twintigste zege voor Kramer op de 5000 meter. Kijk, Sven Kramer won de wereldbekerwedstrijd in Kolomna over de 5 kilometer, Erben. Ja, het was eigenlijk helemaal niet spannend. Nee. Want dan Herbert Dijkstra zei wel, ja, het is spannend. Maar uh, hij mocht in de laatste rit rijden. En het, is eigenlijk, het ging makkelijker dan, dan, dan ooit. Hij, uh, Jan Blokhuizen reed wel een hele sterke tijd. Hij reed, hij reed een persoonlijk, persoonlijk record, maar... Sven is weer als van ouds. Dus jij zat eigenlijk tv te kijken zonder kippenvel? Nou, ik zat, nee, ik vond, absoluut, ik vond het deze keer helemaal niet spannend. Ik hm. vond het aan het begin van de seizoen wel spannend, maar hij is weer helemaal terug op zijn eigen niveau. Sven Kramer, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd hè. Dankjewel, dankjewel. Jij, jij hebt jouw schaatspak na de race cadeau gedaan aan uh, Guus Hiddink. Ja, ja, ja, die is in de buurt natuurlijk <laughs> en uh, die, die wilde even komen kijken, dus uh, vandaag. Ja, maar goed, dan komt hij kijken en dan uh, geef je hem meteen een schaatspak. Ja, nou ja, goed, we hebben wel eens vaker contact. En ik dacht, nou ja, leuk toch voor op kantoor. Het ja, is dacht... anders dan al die voetballshirts, toch? Ja, dat is ja. Jij dacht, Guus, Hering in de schaatspak dat lijkt me wel wat. Nee, hij hoeft dus er zelf niet, maar hij is toch, is toch lachen als mijn pak te hangt, toch? Ja, ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ja. Dat, ja. dat is zeker zo. Hé, hey, maar Sven, uh, had je verwacht dat het zo goed zou gaan dit weekend? Uh, nou, ik had het natuurlijk uh, begin van het zowel moeilijk gehad. Mm. En uh, ik was blij met de afgelopen weekenden, zeg maar. En afgelopen weekend, uh, ja. Uh, ja, Colombia is natuurlijk wel gewoon de snelle baan, maar dat het uh, zo goed zou gaan en relatief makkelijk had ik niet gedacht. Nou, ben je nu daar gewoon echt, echt, echt een top van? Nou, ik hoop het niet. We hopen het niet. Ik hoop had het nog niet. Je, dit had je toch helemaal niet, niet verwacht vier weken geleden? Nee, nee, ik, uh, ik zat best wel in de rat en ik had, het be, ik had het best wel moeilijk en ik zat, uh, ja, het, ging gewoon, het ging gewoon niet echt goed. Ik had natuurlijk wel uh, blessures en. Uh, ja. Ja. ja, op een gegeven moment uh, dan gaat het toch lopen en dan, uh, ja, dan krijg je er wel weer wat meer vertrouwen in en zo, maar dat het uh, zo, zo nu al zo goed zou zijn gaan, mm -hmm. had ik niet gedacht. Nee, hey, maar Sven jij, ja. jij, jij zegt, ik hoop het niet dat ik in topvorm ben. Maar dat, dat weet je dus niet zeker of je, of je in nee, topvorm de bent. De vorm is wel, of topvorm is wel iets ongrijpbaars natuurlijk. En je probeert er wel, iedereen probeert het natuurlijk allemaal. Iedereen weet het hoe het moet, maar niemand weet mm -hmm. het hoor. Nee. En uh, je, probeert het, je probeert het zo goed mogelijk te sturen en dan houdt het heel snel op. ja maar je bent soms... en, uh, ja, dan overkomt het je. Maar uh, ik hoop wel dat ik nog beter word dit seizoen. Nou, het niveau is in ieder geval, in ieder geval, in ieder geval hartstikke goed op dit moment. Maar je zei ja. net, net ook al, want je had eigenlijk niet verwacht vanwege de blessures. En ik kijk natuurlijk veel tv, hè? En dan, ik word er helemaal moe van, Sven. Ik word helemaal moe van dat bij iedere zin die er op tv gezegd wordt over jou, dan wordt wel het woord blessure genoemd. Heb je wel door hoeveel er over jouw blessures gepraat wordt? Ja, joh, maar nou, het goed dat ik het niet door heb. Mm -hmm. En... Uh, Weet je, ik hoef maar iets te doen, het wordt wel snel breed uitgemeten en dat is niet altijd even relaxed. Uh, mm. Maar er wordt, ja, wordt gewoon vaak naar mijn mening gevraagd of naar mijn fysieke toestand. En, uh, ja, ik probeer eigenlijk altijd op open kaart te spelen en ik wil er niet over liegen. Dus, ja, mm. dan, uh, en ik heb ook vaak wat. Ja. <laughs> kom, kom maar is het is, is ook, ook echt zo erg? Want dan, dan, dan, we hebben het iedere keer... Het, iedereen heel Nederland weet, je bent van de schommel gevallen. He, ik weet het ook, je bent van de schommel gevallen. Maar het is niet, niet, niet, niet zo dat je zo hard aan het slingeren was... dat je vol, vol van die schommel afviel, Dat je als het ware gekreukeld de, de, naar, naar beneden viel. Je viel gewoon en daar heb je last van je rug gehad. En that, that, that, that's zit. Is, ja, is er niet gewoon te veel? Sorry? Is er gewoon niet te veel aandacht op dat aspect van jouw blessure? Nou ja, weet je, ik heb natuurlijk ook liever die aandacht niet, maar... Hmm. Uh... Op een gegeven moment was het wel zo dat ik uh, niet wist of ik de enke afstand nog ging halen of niet. En dan mm. moet je het toch gewoon overiging gaan maken. Dus ja, ik kan op, op, zeg maar op dat gebied kan ik ook gewoon niet veel hebben. Mm. En uh, ja, dan, uh, dan uh, kijk, het gaat allemaal leuk en wel, maar het blijft wel verdomd zwaar. Ja. En, uh, en daar kun je gewoon weinig tegenslagen bij gebruiken. Ja, want het is, maar, maar, maar, maar de paniekerij, want je viel veel van de schommel af. En uh, je reed natuurlijk een geweldige achtervolging die jullie wonnen. En daarna uh, raakte Koen van Weij jou uh, in, in, in, je, in je scheenbeen, waardoor je een wondje had. Je sprong ja. meteen van, van, van, het, van het ijs af en je ging naar, naar de katekomen. En wat ja. me name opviel, is eigenlijk dat meteen ook iedereen eromheen dacht van... hé, hey, er, er is gewoon paniek, want er is iets met Sven. Ja. ja, nou goed, ik kan het zelf niet aan doen. Weet je, ik probeer het, ik probeer het juist uh, zo rustig mogelijk te laten verlopen... om hm. gewoon van de ijsman af te gaan en niet naar het middentrein te gaan... en gewoon ja. naar de kleedkamer te gaan... En ja, achteraf kun je discussiëren of over, over het wel of niet handig is, maar op dat moment denk je van oké, okay, ik ga naar de kleedkamer en ik ben uit het zicht. Ja, maar, maar, maar, ja, wat, denk je dan, maar, maar wat denk je dan de dag daarna? Dan moet je weer naar Tioff toe komen, dan moet je bij Diode komen, want dan, jij moet even vertellen aan Nederland dat het eigenlijk helemaal niet erg is. Ja, nou ja, ja nee, dan, dan doe ik dat maar gewoon, hè. dat is dus mijn ja. werk. Ja, en, <lacht> en maak je dan zelf geen zorgen Sven over, over de blessures of het, of het eventueel toch erger is dan, dan, dan, ja, dan de eerste instantie. Ja, op denkt. dat moment dat was het natuurlijk wel een soort van, ja weet je, dus is gewoon even schrikken, maar er is het veel aan. Hm. Nou, had jij dat ik, denk, er, ik denk dat ik, ik, ik Erbe vaker eens dus een scheen heb geschopt. Ja, inderdaad. ja. En dan kon ik heel hard schreeuwen. maar niemand die zei van ach ja, die het, bij mij zijn ze altijd van: Ach die Erbe die stelt zich aan. Als er, geen, als er geen botten uitsteken, dan, uh, dan, dan, dan, dan scheurt hij maar een beetje. Maakt jij je zorgen hebben over je blessures? Nou, ik heb wel regelmatig in het gips gelopen. Dus ik had ook wel echt iets om, uh, om, om, om me zorgen over te maken. Ja, hield hij dan ook in bij, uh, bij als je bijvoorbeeld op een school zit? Nee, nee, of op, nee. Uh... Ik was ook wel van... Ik moet ze eerlijk toegeven, de actie van Sven, dat je dan uh, een, een World Cup wint in de ploegenachtervolging... en vervolgens meteen uh, met alle kamers erop zo van de baan afspringt. Ja, dat had ik ook wel gedaan, denk ik. Ja. Maar, <laughs> nee, maar, maar, maar, maar ik wil even iets, iets serieus zeggen, want ja, uh, het past namelijk gewoon niet bij jou. Het, maar het is iets wat er ingeslopen is door de jaren heen, dat je al die blessures hebt gekregen. Um, uh, en waar is eigenlijk die Kramer die gewoon voor de kamer gaat staan en zegt van maar, jongens allemaal leuke wel. Maar ook al, he, amputeren ze mijn been of ik moet op houtjes rijden. Ik reis nog steeds allemaal aan God. Ja, ja, nou ja, ja dat, nou, goed, ik weet het niet. Nee, maar heb je niet het gevoel van dat, dat, je, dat je daar aan, aan, aan herinnerd wordt, die, die onoverwinnelijkheid, in plaats van die kwetsbare kant van Sven dat, al, dat in dat ieder geval boven komt? Dan, kijk, um, ik ga er niet staan, maar zo als jij, zeg maar, schet als ik hmm. ook echt wat heb. En ja. uh, het liefst wil ik er ook wel zo weer gaan staan en dat past misschien ook wel het best bij mij en dat voel ik hmm. misschien ook wel het best bij, maar dat moet het wel zo zijn. En, en dat, dat, dat is natuurlijk ook wel mijn streven hm. en ik wil ook het liefst gewoon vrij zijn en gewoon, hm. uh, gewoon continu door kunnen trainen, maar ja, soms is het niet anders. Heb je het gevoel dat je nu de rest van het seizoen gewoon, uh, want je gaat nu zes weken, eigenlijk ga je eruit hè? ga je gewoon trainen. Dat je nu weer, uh, vanaf nu, wat je nu hebt meegemaakt, dat je nu uh, met een goede trainingsperiode, dat we nu van dat gezeur af kunnen zijn en dat we dan zometeen de echte Sven Kramer gaan, gaan zien op de grote toernooien? Ja, daar dat, dat, dat, dat doe ik mijn best voor en dat zou mooi zijn en ik wil gewoon, uh, ik wil gewoon uh, uh, ja, het niveau hoger leggen ik, ik zie natuurlijk ook uh, de mensen om mensen te komen dichterbij of iedereen, iedereen in de breedte wordt het gewoon een hoog niveau op de lange afstanden ja. en uh, ja, daar blijf ik liefst vooruit. 29 en 30 december dan is het NK Allround en dan gaan we je weer zien Sven, ja. uh, we ja. hopen dat het allemaal goed gaat komen, dankjewel en uh, Erwin ook bedankt en blijf ja. lekker zitten. Ooh, baby, Dank Berlinda Carlyle, heaven is a place on earth. Exit Holland. Blijkbaar is je politieke kleur nog erg belangrijk in Engeland. Drie pleegkinderen zijn namelijk weggehaald bij een Brits koppel. omdat de twee lid zijn van de anti-immigratiepartij eh, anti UKIP. Engeland is in rep en roer. Exit Holland, de Martijn Rosen, Rosdorf. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat, wat gebeurt er allemaal in, het, in dat gezin dat die kinderen zijn weggehaald? Ja, dat is een bizar, een bizar verhaal. Daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Ja, die mensen, pleegouders, vingen vaker kindjes op... voor kortere periodes, zeg een paar maanden tot misschien maximaal een jaar. Mm -hmm. Dat doen ze al, al lang, tot ieders tevredenheid nooit klachten. En uh, kort geleden kwam, kregen ze ineens bezoek van een aantal uh, jeugdzorgambtenaren. die kwamen hun kindjes weghalen. Drie pleegkindjes uit uh, Oost-Europa. Een, een, een baby, een, een peuter en een wat ouder meisje. En uh, dat, waarom dat dan was... En dat was omdat ze lid waren van de UKIP. Dat is de Engelse onafhankelijkheidspartij. De anti-Europa partij is het. Okay. En ze hebben ook wel een heel sterk anti-immigratie agenda. Maar het zijn lang niet zo recht als Wilders. Hoor. Nee, want hoe, hoe extreem is die partij dan? Nou, valt reuze mee. Nou ja, ze, ze willen geen immigratie, daar houden ze niet van. Mm -hmm. Geen massa-immigratie. Maar als je um, de leider Nigel Farage hoort spreken... dan zegt hij ook van ik ben tegen... Dat etnische nationalisme van uh, Engels, Engeland voor de Engelsen, daar is helemaal niet van. Ik omhels alle rassen, uh, religies en kleuren. En er staan ook mensen uit Jamaica op zijn lijst en uit Pakistan. Die roepen dan vervolgens wel dat de Oost-Europeanen hun banen afpakken. Mm -hmm. Maar het is, het, laten we zeggen, het is een rechtse partij, een behoorlijk rechts... Uh, maar ze zijn uh, niet zo rechts als, uh, als de PVV hm. en uh, ze zijn wel tegen het homohuwelijk en ze zijn tegen de kilometer bijvoorbeeld en ja, voor de mijl, In principe dus In principe dus uh, net als de PVV, gewoon een partij met hun eigen mening en uh, geen ja. reden om daar dan meteen kinderen weg te halen. Lijkt ja. mij zo, maar nee. hoe, hoe reageert dat dacht, Engeland daar, uh, daarop? Dat, dat dachten die mensen inderdaad ook. En eerst, eerst was het alleen het verhaal van die, van die pleegouders natuurlijk. Die zeiden ja ze beschuldigen ons van racisme en daarom moeten die kinderen het huis uit. Maar vervolgens geeft ook de, de baas van jeugdzorg van dat, van dat dorpje, of dat stadje waar het hier over, hier over gaat. Uh, Rotherham heet het. Die geeft gewoon toe, die mevrouw Joyce Packer heet ze. Dat, dat het is gebeurd om die kinderen te beschermen. Ze kunnen de kinderen uh, uh, niet hun etniciteit. Gunnen. Ze kunnen niet voldoen aan hun culturele en etnische behoeften. Dat heeft die mevrouw echt verklaard. En daarom moesten die kinderen naar het huis uit. Maar nou ja, Engeland staat op zijn kop. Yeah. Uh, chocoladeletters hebben ze hier het hele jaar, hoor. Um, vooral in de krant op de voorpagina's. Maar het is nu echt heel heftig. Vooral de rechtse kranten, zoals je zult kunnen verwachten. De yeah. Daily Telegraph of We Want Our Foster Children Back staat op de voorpagina. En de, de, we willen onze weeskindertjes terug, onze pleegkindertjes terug... En komen de, daily er mail zegt, ja? de Daily Mail zegt. Victims of the Thought Police. Nou ik weet ik niet of je 1984 van George Orwell hebt gelezen. Ja. Daar heb je de gedachtepolitie. Ja, hè? Die ja. zijn de baas over. Nou goed, daar wordt het dan mee vergeleken. En, en komen zij nog terug, die, uh, de kinderen? Nee, nee, die kindjes komen niet meer terug. Tenminste, um, die zijn naar een geheime locatie uh, overgebracht. Naar een, naar een tehuis of iets dergelijks. Hmm. En um, die komen niet meer terug bij die pleegouders. Kijken hoe het nee. af gaat lopen. Martijn Rostov vanuit Engeland. Ik komt wel een onderzoek. Oké, okay, kijk aan. Dan gaan we dat onderzoek afwachten. Wellicht spreken we hier dan weer. Martijn Rostoff, dankjewel. Heel graag gedaan. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna half tien, maar net wel. Ja, de Egyptische president Morsi heeft zijn decreet... waarin hij meer macht naar zich toetrekt, afgezwakt...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 We zijn op het Gala. Wie pakt daar de prijzen? We horen het straks van Gio Lippus en Julius Jaspers en Jamie van Heijen zijn hier. Met hen praten we zo meteen door over de Michelinsterren. En Erbe Winnemas, culinaire hork, praat ook mee. Je bent echt een culinaire hork, hoor. Ik ben vaker bij, bij, bij, bij de Lieberij geweest dan jij. Ja, dat is waar, je hebt gelijk in. Schrikkelijk. Daar heeft dan ook alles mee gezegd. Ik. <laughs> ik heb hem... <laughs> ja. nou, ik dat, dat wel was. heerlijk gegeten. Dat wou ik zeggen. Echt, ja. dat was okay. Op maandag geeft onze verslaggever Joris Kregel zijn geluksdubbeltje weg. Tenminste, gaat hij zo meteen doen. Het is ja. nu nog 5 cent. En nu Sterker wordt het een nog, cent. ik heb uh, bijna van wakker gelegen. Ik vond het echt een behoorlijke dreun voor de kickboxsport. Ik wil wel onderstrepen dat dat wel uh, excessen zijn. Even kijken wat gaan we doen. Uh, wij gaan naar uh, de Michelin, geest, geloof ik, hè? Ik ga even zitten kijken naar de oh, nee, We gaan het plaatje draaien. We gaan Thorn doen met uh, Natalia en Buriga, zo heet ze. En het liedje heet Thorn. I thought I saw a man born to lie well, He was warm, he came around like he was dignified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 Nathalie in Bruglia, zo heet ze. En het liedje heet Thorn. Ja. Na aanleiding van onder andere een dode en een zwaar gewonde... tijdens een Schala in Zijtaart... heeft de kickboxwereld een manifest opgesteld. Ze willen de verloedering in deze sport tegengaan. En daarom brengt Joos Kreugels zijn geluksdubbeltje... naar een sportschoolhouder die het manifest heeft ondertekend. En hij was niet blij wat er in Zijtaart is gebeurd. 1, 2, 3, 20 man op dit moment training geven. word er al moe van. Kunnen naar kijken. <laughs> Daarom moet je het doen. Niet kijken. Als je actief bezig bent, dan krijg je juist de energie hiervan. De dojo, lotus, gym. Ik denk nou... Er staat echt een hele gevaarlijke grote kerel voor me. Ik ben helemaal niet uh, boosaardig aardig ingesteld. Nee, je oogt ook niet gevaarlijk? Vooroordelen al, hè? Dat vind ik ook, ja, inderdaad. Soms zakt uh, je broek er vanaf als je dat allemaal hoort. En daar heb ik ook zelf vaak last van. Hè? Ik geef sollicitatietrainingen. Een steltje voor je zegt, nou ja, ik ben ook sportschool-eigenaar en vechtsportdocent. En dan kijken ze inderdaad aan van, oh, nou, dat hebben we niet achter je gezocht. Suir Yukai. Jij onder andere, maar een heleboel mensen uit de kickboksportwereld... die hebben een manifest ondertekend. Klopt. Eigenlijk naar aanleiding wat er onlangs is gebeurd hè, in Zuidhaard. Uh, Daar is namelijk tijdens een vechtsportgala iemand neergeschoten. Doodgeschoten. Uh, heel veel ophef. Volgens mij moet dat voor jou heel erg pijnlijk zijn als je dit soort dingen leest. Uh, sterker nog, ik heb uh, bijna van wakker gelegen. Ik vond het echt een behoorlijke dreun voor de kickboksport. Ik, ik wil wel onderstrepen dat dat wel uh, excessen zijn... Ja. Ik heb waarschijnlijk honderden kickboksschalas meegemaakt. Waar het uit de hand is gelopen, kan ik op één hand natellen. Dat Ibrahim Wijbinga, kan... uh, ja. uh, die CDA-raadslid in Eindhoven, die heeft een manifest opgesteld. En dat hebben jullie dus met een heleboel mensen uit de sportwereld ja. wat een woord, he. hebben dat ja. ondertekend. He. En uh, dit zijn onze twaalf punten. Er zijn doel... er geen tien geboden. Maar wat zijn nou voor jou de belangrijkste punten hier uit dat uh, manifest? Op de een of andere manier moeten wij niet geassocieerd worden met, met tuig. Dat vind ik wel een, een hele belangrijke. Maar hoe voorkom je dat dan? Ja, dat weet ik dus niet. Ik heb... best wel moeilijk volgens mij. Best, best wel moeilijk. Je kunt heel moeilijk mensen... ik noem maar wat hè. Stel dat ik een, een kickboxgala zou organiseren. Niet dat ik dat doe, maar stel dat ik dat zou doen. Dan kan ik heel moeilijk aan jou zien. Uh, Joris, of jij uh, een, een zwaar crimineel bent of niet. Als jij aan de deur netjes een kaartje koopt. Ik, ik, weet, ik weet niet wat je zou moeten doen om die, dat soort mensen te weren. Maar als jij het idee hebt van er lopen hier zware criminelen rond. Van, uh, hoe doe jij? Hoe ga jij daarmee om? Ik, ik moet je eerlijk zeggen. Ik denk niet dat ze hier rondlopen. Uh, maar stel... Dat er een, een crimineel hier rond zou lopen. waarvan ik weet dat het een zware crimineel is of, of een, in ieder geval een deug niet. Dan zou ik hem eh, persoonlijk de toegang weigeren. Kijk, mensen die hier komen sporten, die komen één of twee keer in de week sporten. Ja. Eh, ik zie ze dus twee uur in de week, Max. Nou, ik weet dus niet van die mensen of ze of dat ze plaats in hun vrije, vrije tijd doen. Dus dat is heel lastig te controleren. Ze worden allemaal overtrokken? Ik heb het idee, op het moment dat er uh, iets gebeurt in de vechtsportwereld... wat niet door de beugel kan laten ja. dat ervoor opstellen... dat het wel onder een vergrootglas wordt gehouden. Er worden gemiddeld 300, 400 kickboksschalas per jaar georganiseerd. Ja. Nou, Hoe vaak gaat dat mis? Goed zo. Zes, ja, kijk, nee, tra zes, trap uitkomt. Heel mooi. Hé, lichtsteun, vet, normaal. 20分. Vind je dan nog meer een belangrijk punt in het manifest? Dat is de aansluiting bij bijvoorbeeld NOC en NSF. Kijk, ik moet je ook wel eerlijk zeggen, het is ook een beetje ongestructureerde wereld. Wij hebben behoefte aan een, een goed georganiseerd, gestructureerd, transparante uh, bond. Is dat niks voor jou? Mm, uh, om dat allemaal gestructureerd? <laughs> nee, <laughs> je nou, praat lekker. Nee, ik denk dat. Uh, laat ik zo zeggen, ik heb de tijd er ook niet echt voor om, om uh, daar. Kijk, ik denk wel dat het een dagtaak is. Ja. Hè? Je moet dat niet zeg maar er even bij doen. Ik geef je bij deze het geluksdubbeltje van mij. Het is maandag vandaag. Er is volgens mij nog een heleboel werk te verrichten. Absoluut. En het is uh, de taak aan ons om die vooro vooroordelen weg te doen nemen. Uh, uh, wij moeten hand in eigen boezem steken om te laten zien dat juist het kickboxwereld en niet een agressieopwekkende sport is. Juist zijn er genoeg onderzoeken die juist het tegendeel bewijzen. Ik hoop dat je geluksdubbeltje dat, dat in ieder geval dat de kickboxsport weer een beetje in een mooie daglicht komt te staan. Want als er allemaal mensen zoals jij rondlopen, dan moet het volgens mij goed komen. <laughs> Ik bloos een beetje, Joris. Bedankt. Alsjeblieft. Dank je wel. Radio 1, Luc Ickig, PNN Today. De <laughs> Terwijl Erwin hier, ja, een beetje zijn ja, eigen ijsmerk zit, zit te verkopen. Ja nee, ik zit er, ik zit er helemaal naast hem. Ja, ja, ja, nee, ja, ik heb niks met voeding, ik heb gewoon mijn eigen ijs. Ja, dat is, zo, die dat is van ik zo. Wie is je nou eigen ijs, ja. ijsmerk? We gaan niet praten over jouw ijs, maar wel over de nou. Michelin-sterren. Ze zijn weer verdeeld voor komend jaar. Er zijn drie twee-sterrenrestaurants bijgekomen en, en vier één-sterrenrestaurant. Heel leuk, natuurlijk al die gevestigde namen die het goed doen. Maar wij bij BNS zijn juist geïnteresseerd in, in de toekomstige sterrenwinnaars. Jullie Jaspers, um, we hebben jou gevraagd om een, een, een chef mee te nemen waarvan jij denkt dat hij in de toekomst misschien wel eens drie sterren zou kunnen gaan veroveren. Uh, en jij kwam met uh, Jamie van Heijen. Ja. Waarom? Wat, wat maakt hem nou echt een sterrenkok? Nou, de opdracht was, vind, een, vind heel snel een, een jonge, aanstormende, aanstormende talent... Yes. die uh, in de race voor een ster. Ja. Drie sterren is meteen wel okay, heel erg grepen. Eén is ook al wel goed, hè? Eén is fantastisch al. Ja. En, uh, ik kom met, uh, met Jamie, dat was eigenlijk mijn eerste keus al... omdat ik weet dat hij uit een fantastisch... Nest komt, als ik het zo mag zeggen. Hij heeft een fantastische opleiding gehad, onder andere bij uh, Ron Blauw. Die zich vandaag weer heeft laten gelden, uh, Ron, dat hij zijn tweede ster heeft mogen houden. En dat uh, zijn vorige chef, uh, of, of souschef uh, Stefan van Sprang van Aan de Poel... ook een tweede ster gekregen heeft. Dus ja, dat is, dat is een fantastische uh, ja, bakermat van, uh, van uh, jonge, goede... Koks. Ja. En daar is Jamie er één van. Dus de opleiding is goed, wat ja. dat betreft. Ja, en, de basis uh, is solide. Ik neem aan dat je ook vindt dat hij wel lekker kan koken, hoop ik. Jamie kan ontzettend lekker koken. Ja. Ja. Nou, Jamie, het is lekker om te horen, neem ik aan. Ja. Uh, Anderhalve maand geleden heb jij je restaurant geopend. Opend, en die heet ook Jamie van Heijen. Dat is simpel. Wat voor restaurant is dat? Uh, nou, lage drempel. Uh -huh. Het uh, ziet er een klein beetje uit als een bistro. En, en daarin kan je het zo gek maken als je zelf wil. Dus uh, uh, het begint bij, je kan één gerechtje eten. Maar je kan ook echt een menuvolle bak eten met wijn, uh, koffie, friandises, bronwater, champagne. Dat, het kan allemaal, zeg maar. En wat is maar, je specialiteit? Uh, nou ja, ik vind dat ook een beetje moeilijk zeggen na anderhalve maand, hoor. Ik bedoel, uh, dat eigenlijk, in principe bepalen je gasten wat jij het lekkerst kan maken. Oké. Okay. Je, dus, uh, je hebt niet een, een, een signature dish of zo? Die je nou, ik, ik ben uh, Indonesisch opgevoed. Yeah. En, uh, ja. En die kruidentuin weet ik wel aardig te vinden. Oké. Okay. En uh, ja. Dat gebruik ik graag. Hoe moeilijk is het om die uh, ster op je deur te mogen plakken ooit? Is dat, is dat niet gewoon goed koken, goede wijn erbij, leuke sfeer, boem, daar is je ster? Ik denk dat het iets verder gaat dan dat. Ja. ja. Wat, wat? Ik denk dat een heleboel hele goede koks doen wat jij nu uh, zegt. En, en die ster niet, uh, niet krijgen. Dat betekent niet dat je daar niet meer moet gaan eten, integendeel. Maar om die Michelin-ster te krijgen, moet je nog wel net die stap. Extra zetten en dat moet ook gezien worden. Dat moet ook van constante kwaliteit zijn. Dat moet gewoon altijd goed zijn. Is het niet ook dan een, een enorme geluksfactor wat erbij zit? Dat, dat net die, die ene persoon die jouw restaurant gaat controleren, ja, die moet dan maar net op die hele goede dag wat je hebt. Ja, the right time in the right place hadden we ja. het al even over, maar ik weet het. Ja, nee, nee, nee, nee. Nee. nee. nee. Komen ze dan één keer langs? Nee. nee. Toch? Ze komt wel vaker ja. langs. Ja, ja, ja. Ze controleren over een periode. Ja. Zou jij sterren willen krijgen eigenlijk, Jamie? Ja. Willen krijgen? Ik denk, uh, het is wel een enorme bekroning op je werk. Ja. Het is zo al altijd geweest, ook bij de bedrijven waar ik heb gewerkt. Ja, als je ze houdt en, uh, of, of krijgt, dat is gewoon een enorme bekroning. Het is maar, een culinaire Oscar. Yeah. Zo moet je het zien. Maar het, het kan ook een enorme last zijn die op je schouders ligt. Want ja, uh, maar, maar dat je, is je is moet er ook... maar mee rondtorsen de hele tijd. Ja, dat, is, dat is wel zo, maar het is ook uh, door die druk en die spanning... en uh, de kick die je daaruit haalt om elke dag perfectie na te streven... dat is ook waar we op leven. Is, is, is, betekent een ster ook meteen een, een goedlopend bedrijf? Nou, goedlopend betekent dat, het, dat er uh, meer binnenkomt dan dat er uitgaat. Dan is het goedlopend. Ja. Maar als je bedoelt dat je meer aanloop hebt in de winkel... Ja. Dan, dan helpt dat natuurlijk enorm. En, en naar een tweede ster zeker... En bij een derde sterren, die, diegenen die dat hebben in de wereld, zijn niet zo gek veel, die hebben een uh, reserveringsboek wat de eerste drie, vier maanden gewoon vol zit. Nu dus zei... ja, dat, ja. Gaat, dat gaat dan beter. Ja. Uh, toch helaas uh, geen nieuw uh, uh, drie-sterrenrestaurant erbij. Uh, de hoofdinstructeur Werner Loens zei dat de smaak van de twee-sterrenrestaurants niet voldoende is voor een derde ster. Is dat verschil echt te proeven? Jullie moeten dat kunnen weten. Proef je het verschil tussen twee of drie sterren? vind ik een hele moeilijke. Ik weet dat niet. Ik denk niet dat ik dat proef. Nee. Nee. nee. Jamie, denk jij het? Ik denk het niet. Ik denk dat het uh, meer te maken heeft met hoe goed jij je smaak kan overbrengen. En ik denk dat het daar meer aan ligt. En, en, en, en als jij in een drie-sterren restaurant zit, of een twee-sterren restaurant, heb je dan het idee van: oh ja, dit, dit, dit, dit, dit is drie en dit is twee? Nou, weet je, het heeft te maken met heel veel dingen eromheen. De, de totale beleving speelt natuurlijk ook een rol. En het heeft te maken met continuïteit. Hoe lang en hoe vaak is het hetzelfde? Dat is één. En het andere is, hoe origineel ben je... Daar had, daar had Jamie het net al even over. In hoeverre heb je een eigen stijl? Kijk, klassiek Frans of, of klassiek Italiaans, zo je wil, of Spaans. Dat, dat zijn allemaal drie sterrenzaken in de wereld die, die dat echt doen. Maar er zijn er ook een aantal die hebben gewoon hun volledig eigen stijl. Uh, of richting de natuur, of richting ja, de, de New Nordic cuisine. Hè, de, de enorme hype momenteel in uh, Scandinavië. Yeah. Ja, dat is, dat is echt een eigen stijl. En Jamie, jij, jij bent 28. Ben jij dan ook je hele leven al mee bezig met... of in ieder geval sinds je kok wilde worden... Ja. Uh, bezig met zo'n ster of is het ook niet zo belangrijk? Nou ja, dat, dat groeit ook langzaamaan. Ik bedoel, uh, kijk, als ik op school, toen ik op school kwam... toen wist ik niet eens wie Ron Blauw was. Mm -hmm. En uh, later uh, besef je eigenlijk pas dat hij twee sterren heeft. En dat, dat groeit allemaal mee. Dat is net als je schooltijd. Dat, uh, ja, en sommigen vinden het overdreven. Maar ja, de club die naar perfectie streeft... die wordt steeds kleiner. Dus je leert steeds meer mensen kennen daarin. Is dat een, is dat een, een, een apart wereldje, die club die naar perfectie streeft? Want er zijn natuurlijk heel veel koks, heel veel restauranteigenaren... die eigenlijk gewoon een leuke... Leuke restaurant willen hebben, niet per se zo'n ster. Misschien heel goed lekker kunnen koken, maar niet die perfectie nastreven. Is dat een apart slag mensen? Mm, ja, ja, ja dat, is wel, dat zijn de mensen die, nou ja, zoals Erben ook, je ja. hebt ook middelmatige schaatsers. Het zijn gewoon de topsporters on, on, ja. on, on, ja? onder, ja. onder de koks. Net Als, die extra stap, net die extra mm. uurtjes erin steken. Ja. Uh, ik denk dat het vooral de mensen zijn die met al die tijd die ze erin steken nog steeds plezier erin hebben. Ja, en en ik passie. denk dat dat ja. het belangrijkste is. Ja. En, en, en zijn het dan ook leuke mensen? Want uh, ook in de topsportwereld, ja. waar Erben vandaan komt, daar zijn ook mensen. Ja, Erben is dan toevallig een, leuk, een beetje leuk opgedroogd. Maar voor, er zijn ook heel veel mensen die niet zo heel erg aardig zijn. Lijkt mij. Ja, niet? Ja, dat klopt. Ja, dat toch? heb je ook in, het, in de culinaire wereld. Ja, dat... Er zijn ook een aantal koksen die zijn helemaal niet leuk zijn. Ja. Ik ken chef ook artsen die helemaal niet leuk zijn. Ik ken ook hele vervelende advocaten. Ja. En, uh, inherent aan de succes Leraren. Eigenlijk. Maar het is natuurlijk ook onwijs moeilijk hè, als je zo'n zo hoge verwachting is. En je bent als kok met een restaurant. Moet je ook iedere dag moet je tegenover die gasten staan. Dat, ja. dat lijkt me zo moeilijk. Om dat maar dag in dag uit vol te houden. Nou, Bij het zijn al die natuurlijk, tafels lang. Het zijn natuurlijk om te beginnen hele aparte vogels. Want ja. op hun 14e, 15e besluiten ze... Ja. de rest van hun leven in een ja. veel te warme... kleine, wit betegelde ruimte... door te brengen ja. met hoofdzakelijk andere mannen. Ja. De, de enkele vrouw buitengesloten. Dus dat, de, daar zit al iets ja. in... dat je denkt, hé, hey, wat grappig. Ja, maar op een gegeven moment haal je die sterren. Dan moet je ook naar buiten moet je ook presenteren. Er zit eigenlijk niet eens... Misschien, misschien maar ik voel ook echt, want er is ook echt een oprechtheid in. Hè? Als ik, nou, ik heb er altijd heb er weer Johnny en Therese, hè? maar mm -hmm. uh, uh, die mensen zijn echt begaan met je. Die, willen, die hopen echt dat je een, een perfecte avond hebt. Oh. En dat doen ze niet alleen, maar dat doen ze echt bij iedereen. Dat vind ik echt zo fantastisch. Jamie, jij bent zo'n aparte vogel. Ga jij het komend jaar uh, nou echt letten op die Belgen die binnenkomen. Die, uh, die iets bestellen bij jou, eenzaam aan een tafeltje, Franse kranten bij. En dan, uh, dan weet jij, oh ja, dat, dat is er een, dat is er een. Ga je daarop letten? Nou, ja. Eerlijk antwoord geven, Jamie. Tuurlijk. Ja, je let er altijd op. Tuurlijk. Ik bedoel, als die mensen binnenkomen, dan hangt er wel een andere sfeer. En uh, ik bedoel, ja, dat is wel... Uh... Ik ga, Tuurlijk. Ik zal... Even een rondje over parkeerterrein of er buitenlandse kentekens staan. Ja, hoe herken je ze dan? Nou, de banden. Hoe herken je ze? Alle <laughs> oh, de banden, Je moet en alle de, banden even de, controleren in de buurt. En uh, kenteken. En dus, zo ligt er nog wel een gidsje van de, de andere restaurants die ze gaan bezoeken op de voorstel. De trucjes zijn bekend. Jamie van Heijen, succes daarmee. En succes met je restaurant. Jasper. Dank dat je hier was ook.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 De Velse bezinkt zijn beroep. Sing, sing, sing. Radio 1, BNN Today. Sorry, Erbe. Sorry. Sorry, ja. Ja, Sorry, ik heb inderdaad maar voor culinaire hork en je ja. bent nu al de rest van de tijd aan het praten over eten ja. en over, weet ik, en over proefsessies en. Weet inderdaad, wat. ja. Excuseer. Dank je wel, Luc. Ja. Ja, en u kunt gezet. allemaal kijken op nee, nee, nee, erbens.nl nee, nee, nee. ja, voor een ja, ja. erbens natuurreis. Prima. Ja, prima. Hoge, heren, uh, hoge financiële heren uit <laughs> Europa zijn in Brussel weer bij elkaar gekomen... om te overleggen over Griekenland. Grieken zijn in afwachting van een noodsteun van uh, 31,5 miljard euro. Tijn Sade, goedenavond. Goedenavond. Jij zit daar bovenop. Komen de heren er een beetje uit? Nou, dat ziet er voorlopig nog niet eruit. Ze zijn hier voor de zoveelste keer in uh, zo'n anderhalve maand tijd... Uh, ja, Ze wachten dus weer op een volgende tranche van 31 miljard. Uh, maar daar moet eerst uh, ja, groen licht voor komen. Nou, vanmiddag kwam een wanhopige Griekse minister hier in Brussel aan. en uh, ja, Die zei, Griekenland heeft alles gedaan wat de geldschieters willen. We hebben weer pijnlijke hervormingen doorgevoerd... ondanks alle zware protesten op straat. Uh, nu is het weer aan jullie... Jullie Europese ministers om ons weer te helpen, zei de Griek. Maar ja, daar ligt het probleem. De geldschieters hebben onderling enorm veel oneenigheid Ja, want de, ze hadden een goed rapportcijfer inderdaad van de Trojka. Uh, die controleert de Griekenland, uh, of de Grieken had bezuinigen en hervormen. Hoe komt dat dan, dat er nog steeds geen akkoord is? Ze hebben het toch goed gedaan eigenlijk? Nou, precies wat je zegt. Ze hebben eigenlijk al een goed rapportcijfer gekregen... van inderdaad die controlerende heren uit de Trojka. Nou, daar zit het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, in... en namens de Europeanen zitten daar controleurs in. De Grieken eh, liggen eh, redelijk op schema, doen het goed. Maar ja, er is dus oneenigheid. Het probleem is hier eh, dit. Het Internationaal Monetair Fonds zegt... het kan eigenlijk zo niet langer, dit doorgemodder. Europa moet gewoon accepteren dat ze een deel van die Griekse schulden kwijt moeten schelden. Maar de Europese landen, en zeker Nederland, Duitsland en Finland... die willen daar voorlopig helemaal niks van weten. Ja, en zolang ze daarover dus verder ruzien... Uh, wordt ook die volgende tranche van 31 miljard niet overgemaakt. Ja, Wat gebeurt er dan met Griekenland, met de Griekse economie? Ja, uh, het IMF, maar ook internationale economen, allerlei experts... die zeggen de Griekse economie stikt. Uh, en deze experts die voegen er ook nog eens aan toe... er is gewoon geen andere optie... Schulden kwijtschelden, zodat de Grieken dus weer wat op adem kunnen komen. En er weer wat hoop is op de groei van hun economie. Ja, maar nogmaals, dat is voor Nederlandse en ook Duitse politici een heel ander verhaal. Want die komen niet graag thuis om hun parlementen te vertellen. Ja, we gaan inderdaad toch flink verliezen op Griekenland. En iedereen die daar eerder al voor waarschuwde, heeft helaas gelijk. Dat blijft dus een beetje een politiek eh, taboe. Lange nacht, hè? wat is voor je? Ja, dat wordt zeker een lange nacht. Ze moeten dus deze padstelling zien te doorbreken. Eh, nogmaals, het is de zoveelste avond eh, op rij. Het wordt nachtwerk eh, hier in Brussel. Met aan de ene kant van de tafel eh, een geëmotioneerde Griekse minister, die een beetje ten einde raad is. En daartegenover zitten dus die ministers uit rijke landen die de volgende afweging moeten maken. Hoeveel miljarden kost het Griekse drama ons land? Maar vooral, bij welke oplossing loop ik de minste politieke schade op? Tijdens ID vanuit Brussel, dankjewel en een goede nacht. BNM Today. Luc Ekenk. Illegala is wel bijna op zijn einde, maar Mats Smeet is aan het speechen. Dus het duurt allemaal nog wat langer met die, <laughs> uh, met die uitslagen. Iedere dag geven wij het laatste woord aan de vrienden van de show. Te beginnen met voetbalcommentator Evert de Napel, die denkt dat Vitesse-eigenaar Jordania het toch bij het rechte eind had. Haha, die dekselse Luc. Heb jij ook zo moeten lachen toen die rijke meneer Jordania twee jaar geleden Vitesse kocht en zei in 2013 worden wij kampioen? Ik heb me rot gelachen. Maar gisteren, toen Vitesse in Eindhoven van PSV won, toen lachte meneer Jordania denk ik heel erg hard. Want straks worden ze nog kampioen ook, dekselse Luc. <laughs> Modeontwerper Hans Ubink hoort alleen maar gezeur over geld. Hey Luc, dit stormachtige weekend wordt ook een stormachtige week. De Catalanen willen uit Spanje... Veel mensen willen de Grieken uit Europa en de Engelsen vertrekken het liefst zelf. Het is alleen maar geruzie om geld. Maar afgelopen weekend was geen prijs te hoog voor het concert van de Stones in Londen. Misschien is het toch niet zo'n goed idee om te korten op cultuur en kunst. Nou, dan een tip die kost niks voor vanavond. Schakel in op BBC One om tien voor half één. Voor een van de mooiste en dramatische liefdesgeschiedenissen in de film. English patient. Gaan we doen. En dan hebben we nog Robin. Robin. Die is robot van beroep. En heeft ook nog een boodschap. Hallo, leuk. Morgen is passie bij jou te gast. Ah, ah, ah. Dat wordt lachen. Ah, ah. <laughs> Dat Heb ik echt ontzettend veel zin in. Morgen dus. Dinsdag is dat. Bassie hier bij BNN Today. We gaan hem het hemd van het lijf vragen en de bretels is erbij. Willengala loopt echt enorm uit. Zometeen na tien uur in langs de Lijn hoor je alle winnaars van Gio Lippens. de Lijn wordt vandaag gepresenteerd door Jack van Gelder. Dat zover BNN Today. Volg ons ook op Facebook. Facebook.com slash BNN Today. En op Twitter. Dat is twitter.com slash BNN Today. Tot morgen.